het NOS Journaal. Voor tientallen landen waar de VS nog geen handelsdeal mee heeft gesloten, zijn nieuwe importheffingen bekendgemaakt. De tarieven gaan volgende week in en variëren tussen de 10 en 41 procent. Het was de bedoeling dat de heffingen vandaag zouden ingaan, maar de VS zegt meer tijd nodig te hebben. Het uitstel geldt ook voor de importheffing van 15 procent voor producten uit de Europese Unie. Daarover werd afgelopen week een akkoord gesloten. Tussen Duisburg en Düsseldorf in Duitsland is geen treinverkeer mogelijk... door een brand in een kabelgoot. De politie vermoedt sabotage. Op een links-online-platform is een brief gepubliceerd... waarin de verantwoordelijkheid wordt opgeheist... door een activistische groep die vaker sabotageacties uitvoert. De spoorlijn tussen Duisburg en Düsseldorf... is een van de belangrijkste trajecten in Duitsland... met 700 tot 800 treinen per dag... De verwachting is dat de hinder tot in de middag zal duren. Slovenië blokkeert de wapenhandel met Israël. Aanleiding is de oorlog in Gaza en de humanitaire crisis in het gebied. Er komt een verbod op de import, export en doorvoer van wapens voor Israël. Volgens de Sloveense regering is het de eerste keer dat een EU-land een dergelijke maatregel neemt. Burgemeester Markoes van Arnhem noemt het onvoorstelbaar dat Vitesse geen profclub meer is. Hij spreekt op sociale media van een enorme teleurstelling voor de stad en alle vitesse -naren. De beroepscommissie van de KNVB heeft besloten dat Vitesse de proflicentie niet terugkrijgt... omdat er sprake zou zijn van een meerjarig patroon van onder meer misleiding. Het weer hier en daar een bui bij een graad of 13. In de loop van de dag meer buien met lokaal kans op onweer. Het wordt zo'n 20 graden.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 Nacht zuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht haal ik de morgen? Nacht doe iets aan de pijen.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 Doe ben ik zonder al je zorgen? al niet Nacht <middels>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 De de You're sleeping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 don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look as strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? Threats of distance and the We'll Bye. Right